5 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Verzekeringstak SNS leidt onder onrust. Janssen Steur dient klachten in tegen het Duits ziekenhuis... en staatssecretaris Mansveld onder vuur om ProRail-rapport. <tieden> Het verzekeringsbedrijf van SNS heeft last van de onrust rond de bank. Dat blijkt uit een interne notitie. Het management van SNS Reaal is bang de helft van de klanten te verliezen. En daarnaast is het lastig nieuwe klanten te werven... omdat de toekomst van de verzekeraar zo onzeker is. SNS Riaal was in 2011 goed voor een winst van 167 miljoen euro. Een jaar daarvoor was dat nog 243 miljoen. Vanochtend werd bekend dat de Britse investeringsmaatschappij... CVC Capital Investments bereid is met een paar kleine partijen... bijna 2 miljard euro in SNS Real te steken. Als het tot een akkoord komt, kan de bank worden overgenomen. Als de onderhandelingen tot niets leiden, wordt de bank genationaliseerd. De omstreden arts Ernst Janssen-Steur heeft een klacht ingediend... tegen het ziekenhuis in Heilbron, waar hij tot voor kort werkte. Volgens Janssen-Steur is zijn contract onrechtmatig beëindigd. Dat maakte het ziekenhuis bekend tijdens een persconferentie. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse neuroloog weer aan het werk wil... of dat hij een schadevergoeding gaat eisen. Op de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat er geen aanwijzingen zijn... dat patiënten van de omstreden Nederlandse neuroloog medische schade hebben geleden. Het Openbaar Ministerie in Duitsland ziet daarin geen aanleiding om een gerechtelijk onderzoek naar de arts te beginnen. Staatssecretaris Mansveld ligt onder vuur van de oppositie in de Tweede Kamer... omdat ze een kritisch rapport over ProRail niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. SP-Kamerlid Bashir noemt het onacceptabel dat ze de Kamer niet volledig heeft geïnformeerd. Volgens PVV'er De Graaf ligt er inmiddels een meter stof op het rapport... dat in juni 2012 verscheen. Ook CDA en D66 zijn kritisch. Eerst zei Mansveld dat het rapport voorbarig was en later was het achterhaald. Dit kan niet allebei waar zijn, zeggen de de twee partijen. Ook Kamerlid Hoogland van de regeringspartij PvdA vindt dat het rapport direct naar de Kamer had moeten worden gestuurd. Maar hij voegde eraan toe dat het belang van het rapport niet moet worden overdreven. Volgens hem ging het om een eerste indruk. In Amsterdam wordt op 30 april, naast het inhuldigingsfeest van koning Willem-Alexander... ook gewoon Koninginnendag gevierd. Burgemeester Van der Laan wil dat er in de stad op allerlei plaatsen... een vrijmarkt wordt gehouden. Dat hoort volgens hem bij de stad. Van der Laan wil dat de troonswisseling een feest wordt voor iedereen... waarbij niet op voorhand stukken van de stad hermetisch worden afgesloten. De Europese Commissie stationeert een vaste begrotingsambtenaar in Den Haag. Die moet gaan werken als de oren en ogen van de commissie... Volgens Brussel kan de Europese vertegenwoordiger een bijdrage leveren aan een betere coördinatie van het economisch beleid in de EU. Volgens de Europese Commissie is de ambtenaar vooral een contactpersoon en heeft hij niet de bevoegdheid om beleidsbeslissingen te nemen. Het ministerie van Financiën in Den Haag benadrukt dat de Europese ambtenaar alleen toegang heeft tot openbare informatie. De oppositiepartijen PVV en SP zien niets in de komst van de ambtenaar. De PVV noemt het een spion. De Tweede Kamer wil dat kindermishandeling eerder wordt opgespoord. Een meerderheid van VVD en PVDA vindt dat de regels moeten worden aangescherpt. De partijen vinden dat ziekenhuizen meteen moeten nagaan of volwassenen kinderen hebben als ze zich melden met bepaalde klachten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mishandeling of mensen die in de var of verslaafd zijn. In zulke gevallen moeten hulpverleners contact opnemen met het advies- en meldpunt kindermishandeling. Michael Rasmussen heeft doping gebruikt van 1998 tot 2010 toen hij voor de Raboploeg reed. Dat heeft de Deense wielrenner bekendgemaakt op een persconferentie. Hij gaf toe dat hij onder meer EPO, groeihormonen en insuline heeft gebruikt. Rasmussen werd in 2007 als gele truidrager uit de Tour gehaald... door de ploeg omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaatsen... in de voorbereiding op de Tour. Rasmussen werd toen op staande voet ontslagen. Hij maakte vandaag bekend dat hij is gestopt met wielrennen. Internet speelt in Europa een steeds grotere rol in de georganiseerde drugshandel. Dat staat in een gezamenlijk rapport van Europol en het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs. Door het internet handelen criminele organisaties niet meer in een specifieke drugsoort... en ook niet meer langs de bekende routes. Internet speelt een essentiële rol als communicatiemiddel... en als elektronische marktplaats, zeggen de organisaties. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog... en de minima liggen rond 5 graden. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe... en de dag verloopt grijs en regenachtig... vooral in de zuidelijke helft van het land. Het wordt een graad of 6. In het weekend kans op natte sneeuw en s'nachts vriest het. ANUBE ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. De meeste vertraging is te vinden op de wegen rond Utrecht. Ik noem de opvallende files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... na een ongeluk tussen Naarden en de afrit Bunschoten. 12 kilometer file. Het staat wel op de vluchtstrook. De rijstroken zijn vrij. Maar het levert wel veel bekijks op. Ook aan de andere kant vanuit Amersfoort tussen Hoevelaken en Eembrug 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht nog 6 kilometer bij Nooddorp na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is ook weer vrijgegeven. Er stond een kapotte vrachtwagen nabij de Drechttunnel. Staat nog 4 kilometer file. Er zijn er een paar problemen op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort. Voor de afrit Maarn 5 door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en Elspet 5 door een ongeluk. En de A28 Assen richting Groningen bij Vries 4. Ook dat komt door een ongeluk.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 8 over 5, goedemiddag. Een bezoek aan Duitsland om te leren van het groene energiebeleid. Straks minister Kamp van Economische Zaken over inspiratie... maar ook over oneerlijke concurrentie tussen Duitse en Nederlandse energieleveranciers. We beginnen in Denemarken. Zijn biecht kwam niet helemaal als een verrassing. Wielrenner Rasmussen gaf vanmiddag op een persconferentie toe... jarenlang doping te hebben gebruikt. De Deen zei vandaag in een persconferentie... dat hij onder meer EPO, groeihormonen en insuline had gebruikt. In Kopenhagen, correspondent Ro Rolien Creton. Rolien, hoe zijn de reacties inmiddels in Denemarken? Nou, de Denen zijn inderdaad niet eh, verrast. Dat waren ze aanvankelijk wel toen eh, Rasmussen in 2007 ontslagen werd... Hè, door de Rabobankploeg. Toen kozen veel Denen de kant van Rasmussen. En ze weigerden toen te geloven dat hij eh, doping eh, zou kunnen gebruiken. Maar vervolgens eh, bekende Rasmussen dat hij eh, de dopingcontrole had eh, omzeild. Dus toen werden de Denen ook wat realistischer... Uh, dus dit, deze bekentenis was eigenlijk het, het verwachte hoofdstuk 2. Uh, tegelijkertijd zijn ze heel erg positief over het feit... dat hij ja, uit de school klapt over heel zijn netwerk. En dat hij niet heeft gekozen voor uh, een Lance Armstrong-model. Dat we zeggen, zwijgen over het netwerk uh, waar heel moeilijk inzicht in te krijgen is... Uh, Rasmussen is naar de antidopingorganisatie uh, uh, gestapt en heeft in detail verteld over een periode, een lange periode van 12 jaar, wat hij gebruikte, waar hij gebruikte en vooral wie daaraan meewerkte. En ja, dat is uh, juist dat laatste is heel bijzonder. Ja, waarom komt hij nu met deze verklaring? Nou, voor een, deel is dat, een groot deel is dat eigenbelang. Uh, door nu zelf het initiatief te nemen... dus hij is zelf naar die Deense antidopingorganisatie gestapt... Uh, wordt hij minder lang geschorst. Hij zou eigenlijk acht jaar uh, worden geschorst. Nu uh, heeft die antidopingorganisatie uh, laten weten... is dat twee jaar... En eh, de verwachting is dat hij na twee jaar ja, wil terugkeren naar de wielerwereld. Eh, als trainer of misschien in een andere rol. Maar het wordt ook wel uitgelegd als een poging om eh, schoon schip te maken. En ook om de antidopingautoriteiten eh, eh, ja, een eindje op weg te helpen. En ze een inzicht te geven in, in een groot internationaal netwerk waar normaal gesproken ja, uh, weinig mensen wat van weten. Ja, hij gaf natuurlijk aan wanneer hij die doping heeft gebruikt... tussen 1998 en 2010. Uh, toen reed hij natuurlijk bij de Rabobank. Heeft hij daar ook iets expliciet over gezegd over die tijd bij de Rabobank? Nee, uh, daar zat iedereen natuurlijk wel op te wachten. Maar hij zei al uh, bijna gelijk aan het begin dat hij geen namen wilde uh, noemen, omdat de afspraak uh, met de Deense antidopingorganisatie nu is... Dat hij, uh, niet in de open, dat hij die namen nu niet in de openbaarheid brengt. Hij zei wel, mogelijk later. Dus dat zal zeker komen. En daar zit nu ook iedereen op te wachten. Rolien Kreton, in Kopenhagen, dank je wel. Want hij sprak dus ook met dopingautoriteiten, met de Deense, maar ook uh, sprak hij met de Nederlandse dopingautoriteiten. En dan komen we zelf bij directeur Herman Ram. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ging dat in zijn werk? Waar spraken jullie bijvoorbeeld met Rasmussen? We hebben twee keer in Amsterdam met hem gesproken en twee keer in Kopenhagen. En wat heeft dat opgeleverd? Heel veel informatie, ja? uh, dat sowieso. Uh, maar ook... Uh, eigenlijk het goed leren kennen van een, van een sporter die, uh, ja, die een ontzettend belangrijke en moeilijke stap maakt. Uh, ik heb hem dus een aantal dagen uh, in de ogen gekeken, zal ik maar even zeggen. En dan weet je hoe zwaar dit voor een sporter is, hoe belangrijk het voor hem is, uh, maar ook uiteindelijk hoeveel opluchting het geeft. Ja, als je, als je hem dan recht in zijn ogen kijkt, komt hij dan ook meteen met die informatie of heeft dat even geduurd? Nou, hij heeft in hem goed meegewerkt. Uh, het was dus ook zeker niet zo dat er aan hem getrokken moest worden. Of, uh, of, of dat het, uh, ik zal maar zeggen, voortechnieken waren of iets dergelijks. Zeker niet. Uh, tegelijkertijd, het is nu wel heel erg moeilijk. Uh, en voor een deel ook ja, lang geleden. Het gaat om verschillende details. Hij heeft ook zo'n uitstekend geheugen, moet ik zeggen. Um, dus er werd wel doorgevraagd. En uh, er is eigenlijk een samen optrekken in dat opzicht. En ook geduld hebben. Ja, want met een goed geheugen alleen komen er niet. Er moet gecheckt worden. Wat kunnen jullie leggen naar de informatie, naast de informatie jullie, die jullie hebben? Ja, precies. Het, het, is, het is onderdeel van één grote legpuzzel. En uh, die legpuzzel die, die heeft nu heel wat stukjes erbij weer. En wij bouwen rustig door tot die rond is. Ja, want wat is het belangrijkste wat er dan vandaag uitgekomen is? Wat u betreft? Welke informatie kunt u met ons delen? Nou, op dit moment inhoudelijk heel weinig. Ook ik noem geen namen, dat, dat begrijpt u. Wat ik kan zeggen is dat wat hij uh, vermeld heeft, uh, in ieder geval veel details bevat die of nieuw waren of nog maar op één manier bij ons bekend. Heel veel informatie die hij gegeven heeft, uh, ja, geeft dus eigenlijk een soort bevestiging van wat we soms uit andere bronnen al wisten, maar er waren ook echt nieuwe feiten waar wij ook verbaasd van waren en waar we uh, zeker op doorgaan. Ja, ging het daarbij om nieuwe renners of om de wetenschap, de, de, de informatie die andere organisaties hadden over Ik, wat renners redenen? Voor het laatste, voor het laatste. De, de, de dame die hij genoemd heeft, en hij heeft veel namen genoemd, die waren ons in principe allemaal bekend. Uh, al heeft hij vaak dus wel veel bijgedragen aan informatie over die personen. Maar het ging inderdaad vooral om, om ja, hoe hij gebruikt, uh, hoe het allemaal werkt. De, de, de, de opeenstapeling van stoffen zoals hij dat voor een ook in de persconferentie gezet heeft. Uh, dat was voor een belangrijk deel nu voor ons. Ja, dat brengt dus eigenlijk automatisch op de, de rol van Rabobank. Hij heeft in de jaren dat hij bij Rabobank reed doping gebruikt. Maakt dat de bewering van Rabobank dat zij nergens van afwisten onwaarschijnlijk? Maar ja, of die zaken uiteindelijk invloed op elkaar hebben... dat vind ik heel moeilijk om, om te overzien. Nee, nee, ik, ik het, maak dat de bewering van Rabobank... dat ze nergens van af wisten, onwaarschijnlijk. Nou, er is gewoon een verschil tussen de bank en de, de, de Willeploeg. We hebben over de willeploeg zeer uitgebreid uh, gesproken. De rol van de bank is daar niet heel expliciet aan de orde geweest. Ik kan daar eigenlijk niets over zeggen. Dus dat zal echt nog in die arbeidszaak aan de orde moeten komen. En het is wel duidelijk dat er nu meer informatie die is die ook Rasmussen kan gebruiken in die zaak. En dat zal hij misschien ook gaan doen. Ja. Is er door de dopinginstanties in de jaren na zijn schorsing in 2007 een bloedpaspoort bijgehouden van Rasmussen? Jazeker, ja, ja. ja. Want hij zegt dat hij tot 2010 doping heeft gebruikt. Ja, tegelijkertijd heeft ze ook aangegeven dat, dat bloedpaspoort het leven wel een stukje ingewikkelder maakt. Zoals dat ook voor de werkbouwtse uh, gold. Um, ik kan nou ook weer niet op details ingaan, maar het heeft wel invloed gehad op de manier waarop dingen werkten. Maar hij heeft het inderdaad tot, uh, tot 2010 volgehouden. Um, en daarmee was het voor ons uiteraard interessant om te vragen hoe u dat uh, gedaan had. Want kunt u daarmee uh, zeggen ja of nee, het systeem van bloedpaspoorten is dus niet waterdicht? niet, maar dat is niet zoals we het ook nooit beweerd. Um, het is een die een belangrijke bijdrage dat ook de armstal overigens uh, werd erkend. dat het de mogelijkheden om, uh, om vals te spelen uh, aanmerkelijk verkleint en het echt veel ingewikkelder maakt. Maar zitten daar gaat in uiteindelijk wel. En uh, geen systeem zal ooit 100% waterdicht zijn. Ik verwacht dat niet. En als je mij veel, uh, maar veel. Meneer Ram, heeft, een, een bloedpaspoort is toch wel vooral bedoeld om een op zijn minst betrouwbaar systeem in te voeren? Is wel betrouwbaar, maar niet waterdicht. Dat zijn twee dingen. Volgens mij is dat hetzelfde als het niet betrouwbaar nee, is. is het, en... Spijt me, dat is echt wel hetzelfde. Dat betekent dat er altijd ruimte blijft voor daar waar je niet 100% kan bewijzen om eh, uiteindelijk de zaak te laten lopen. Dat geldt ook voor dopacontroles. Er is altijd een bewijsbrempel waar dingen overheen moeten. Maar de informatie die erin staat is zeer informatief en wel betrouwbaar. Dus een bloedpaspoort, zoals het de afgelopen jaar is gehanteerd, is betrouwbaar, ook al kun je ermee marchanderen. Uh, en, en dat maakt het dan niet waterdicht. Het, het systeem is nooit waterdicht, omdat er altijd, als je maar minder gaat gebruiken, het goed plant, je timing doet, op alle mogelijke manieren kun je zorgen dat je onder de radar vliegt. En daar hebben wij dus ook uitgebreid over gesproken. Okay. Um, dat het invloed heeft gehad op hoe het liep en hoeveel er gebruikt werd, bijvoorbeeld. Dat is evident. Ja. Komende week hebt u een gesprek, een afspraak met Thomas Dekker, niet waar? Wij hebben met Thomas Dekker een afspraak gemaakt en of wanneer dat is en hoe dat loopt, dat laat ik u verder niet weten. De, maar wij begrijpen dat het begin volgende week ergens plaatsvindt. Wie weet. Ja, en ik neem aan dat hij informatie gaat geven en wel heel eerlijk moet zijn um, uh, op basis van de informatie die u hebt gekregen van uh, Michael Rasmussen. Nou ja, met iedereen die wij spreken, zeker niet alleen Thomas Dekker... maar wij voeren vele gesprekken op dit moment... Uh, uh, gaan wij natuurlijk beginnen met informatie die wij al hebben. En, en checken we die en kijken of dat, of dat klopt of dat het juist anders zit. Uh, in dat opzicht, even los zelfs van Rasmus en ook los van Dekker... is dat eigenlijk een standaard procedure. Elke keer weet je meer en, uh, en uh, ga je verder met de puzzel. En soms kun je ook weer terug om bij iemand die eerder gesproken heeft... nogmaals iets na net... ja, te vragen. Vier ontmoetingen met Rasmus. U zegt, we hoorden de feiten, maar ik zag ook de opluchting. Wat blijft bij u het meest hangen? Nou, dat laatste misschien wel meer dan het eerst. U kunt zich voorstellen dat voor ons, ook omdat er documenten zijn overlegd... er is verschrikkelijk veel informatie beschikbaar. Nou, dat betekent weer heel erg veel werk. Dat in ieder geval, uh, dus daar staan we voor. Maar ik ben ook echt onder de indruk geweest, zeker op bepaalde moeilijke momenten... over uh, wat dit met de sporter doet en hoe moedig. Het is misschien een raar woord in deze, deze context... maar hoe moedig ik op bepaalde momenten was me vond. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dank u wel. Graag gedaan. Het Slotervaartziekenhuis wil het contract met verzekeraar Achmea niet ondertekenen. Wat dat betekent voor patiënten, dat horen we straks van de directievoorzitter van het ziekenhuis. Eerst naar Weijnald Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt vrij normaal. De meeste files staan bij Utrecht. Goed nieuws is dat de A1 Amsterdam richting Amersfoort weer vrijgegeven is... bij de afrit Bunschoten. Er was een aanrijding. Er staat dan wel een behoorlijke file. De A28 van Utrecht naar Amersfoort zijn twee rijstroken dicht... bij de afrit Maarn door een ongeluk. En verderop richting Zwolle voor de afrit Elspeed... zeven kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Geen EU-spionnen, geen pottenkijkers. De PVV en de SP willen niet dat er hier een Europese begrotingsambtenaar komt die controleert of wij ons wel aan de begrotingsregels houden en of we doen wat Brussel verder van ons wil. Andere partijen snappen de komst van de begrotingsambtenaar wel. Peter Blok doet verslag. Meneer van Dijk, er komt iemand hier meekijken hoe het gaat met de begroting. Wat vindt u ervan? Nou, wij vinden dat natuurlijk vreselijk als PVV. Wat ons betreft is het dus gewoon een spion. Ja, een pot Nou ja, het is toch weer een klein stukje machtsoverdracht naar Brussel. Er zijn allerlei factoren waar naar wordt gekeken. In dit geval is dat bijvoorbeeld de huizenmarkt, en schulden. Maar het kan van alles zijn. Het kan in de toekomst ook over zaken als lonen gaan. Uh, wij, vinden niet, uh, wij vinden dat dat iets is wat bij de nationale lidstaten thuis wordt. Ja, u wil uh, baas in eigen land blijven? Ja. ja, ik heb het gelezen in de krant. Een geheime spion en ik las het in de krant. Nou, ik denk dat het ongelooflijk wordt opgeblazen. Ik weet niet of je gemiddelde uh, Brusselse bureaucraat kent. Dat is nou niet echt uh, James Bond-achtige proporties. Uh, en dit is gewoon een ambtenaar die komt hier kijken of wij ons aan afspraken houden die we in Europa met elkaar hebben gemaakt. Nou, dat hebben we zo afgesproken. Uh, wij vinden het erg belangrijk dat andere landen zich aan de spelregels houden. En dat we als dat misdreigt te gaan uh, ook preventief wat kunnen doen. Ja, dan moeten we niet, uh, niet, niet in de kramp schieten als u Europa ook in Nederland zegt, uh, we gaan eens even kritisch meekijken. Maar wordt er geen EU-spion in huis gehaald, zoals de PVV zegt? Nou, Dat lijkt me zwaar overdreven. Volgens mij um, hebben we niks te verbergen. Wij gaan over onze eigen begroting. Dat moet vooral uh, zo blijven en ook helder zijn. Maar als de Europese Commissie risico's signaleert... en laten we eerlijk zijn, het Nederland staat er niet al te best voor... dan kan ik me best voorstellen dat ze graag willen meekijken. Nogmaals, we vragen ook van andere landen dat zij zich aan de spelregels houden. Het is volgens mij geen spion, maar iemand die bij ons meekijkt... maar gelukkig dan ook in die andere landen. We hebben geen behoefte aan spionnen, we zijn een soeverein land. Wij bepalen zelf hoe we het doen en wat we doen, met welke maatregelen. En dat is niet Brussel die hier de lakens uitdeelt. Het is Nederland, de Nederlandse burgers, de democratie. Daar, daar zijn we voor gekozen. En het is niet uh, dat die op de tweede plaats komen... en dat we onze soevereiniteit inleveren aan Brussel. Daar passen wij voor als PVV. Dus die spion die moet zo snel, zo snel mogelijk met pek en veren het land worden uitgestuurd. En dat is het verslag vanuit Den Haag over die vermeende EU-spion. Misschien valt het allemaal wel erg mee. Het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam weigert het contract te tekenen... dat zorgverzekeraar Achmea het ziekenhuis voor 2013 biedt. En het is nu 2013. Patiënten van het Slotervaart Ziekenhuis die bij Achmea verzekerd zijn... moeten vanaf 1 april een deel van de rekening zelf betalen. Aizul Erboudak, goedemiddag, directie directievoorzitter van het Slotervaart... Goedemiddag. Kan u ziekenhuis zonder contract met de grootste verzekeraar in Amsterdam en ook van het land? Uh, nou ja, het is dan in dit geval niet anders. Maar het is natuurlijk niet zo dat je per se een contract nodig hebt om, met, uh, om zorg te kunnen leveren. En uh, daarnaast moet ik u even corrigeren, want alle patiënten die al patiënten waren van Slotervaart... Uh, ook in het voorgaande jaar, maar ook dit jaar uh, in principe... daarvan worden alle be uh, behandelingen gewoon 100% vergoed... Dat geldt ook voor spoedeisende hulp en uh, overige verwijzingen. Waar het om gaat is dat er nu een discussie gaat ontstaan... over de nieuwe patiënten die dus niet bekend zijn met Slotenvaart, maar die zich na 1 april 2013 bij Slootvaart ziekenhuis gaan melden. Of dat, we, uh, of dat die een kleine eigen bijdrage al dan niet moeten betalen. Daarvan hebben wij al gezegd als ziekenhuis... wij zullen zorgen dat iedereen die zorg consumeert van Slootvaart ziekenhuis gevrijwaard is door onszelf van um, eigen bijdrage. Dat, dus het dat, het ander... dat zal het ziekenhuis dus voorlopig zelf voorschieten, want op een of andere manier gaat... moet je het geld terugkrijgen. Dat is waar. Dat ja. gaat, daar staat het ziekenhuis nu voorlopig voor in. Dus uh, we gaan deze zaak uh, morgen even rustig op, uh, op een rij zetten. En ik sluit niet uit dat Agmea dat en Vaat zich uh, in ieder geval gaat uh, ontmoeten bij de rechter. Is dat Agmea misschien? Die belt. Is dat Achmea dat belt? Nee, nee dat is iemand anders. Oké, okay, ja. Want het is, dat ja. is toch een serieus conflict natuurlijk. Hè? Een contract dat jullie weigeren te tekenen. Wat, wat, wat betekent dat concreet als je kijkt naar die contracten? Ja, um, dat we dusdanige risico's vanuit de verzekeraar bij ons neer willen leggen... Um, die voor ons onverantwoord zijn... Um, daarbij moet u denken dat in het nieuwe jaar zijn er allerlei dure geneesmiddelen. In, uh, die zijn voor rekening van het ziekenhuis gekomen. Niemand weet wie, hoeveel patiënten die dure geneesmiddelen gaat uh, gebruiken. Voor de, voor de verzekeraar is dat een gesloten circuit. Ik, ik geef even maar een, uh, een voorbeeld. Als u een uh, oncologie patiënt bent, kan het niet zo zijn dat u en bij mij uh, medicatie haalt. En dan bij een collega ziekenhuis uh, om de hoeken uh, dezelfde medicijnen haalt. Dus... Um, maar het, is, het zijn hele dure medicijnen. Het kan zomaar in miljoenen oplopen. Wat is dan concreet uw probleem met Achmea? Ja, het concrete probleem is dat wij op die dure medicijnen, zoals gebruikelijk het, uh, het gebruikelijk is, willen we graag nakalculatie afspreken. Dus wat wij spenderen willen we ook graag vergoed hebben, 100%. En uh, daarvoor hebben we ook aangeboden, en dat was ook gebruikelijk, dat, je, dat we op patiëntniveau uh, met onderbouwd met een accountverklaring willen aantonen... dat we ook doelmatig hebben voorgeschreven. Nou, Achmea wil die risico bij ons neerleggen. En dat kan een risico zijn die kan oplopen zomaar in de miljoenen. En dit kan ook, als u naar de rechter gaat, een aardig uh, voorbeeld opleveren... voor hoe de andere ziekenhuizen met hun verzekeraars omgaan. Ja, ik moet u zeggen, kijk, ik, ben, ik zit niet te wachten op, uh, om ergens een voorbeeld weer voor te zijn. En, uh, maar daar laat we u zijn... wel op aankomen. Nou ja, het is nu daarop aangekomen. Ik had het ook liever niet gewild. Uh, ja, het is toch weer commotie om niks. Maar uh, ja, misschien is het toch goed dat, dat een keer een rechter hier ook zich overbuigt. Zodat duidelijk wordt, zowel voor patiënten als voor ziekenhuizen. Maar in dit geval ook voor de verzekeraar van waar staan we nu allemaal met z'n allen. Ik denk op zich dat, uh, dat wij in ieder geval... Uh, dat, ja, dat de verzekeraar op dit moment gewoon zich volledig vergist in, in de eigen uh, positie. Dat, maar oké, okay, dat is wat ik denk. Dat is wat te denken. dan moeten anderen dan inderdaad uh, maar even gaan kijken of dat inderdaad zo is. Een, uh, ja. een financieel, maar ook juridisch verhaal. Zo begrijp ja, ik. Ja. Dat is waar. Ja. Um, sterkte daarmee, Aysel Erbudak, directievoorzitter van het Slotenvaart ziekenhuis. Dank u wel. De verschillen tussen Duitsland en Nederland op het gebied van duurzame energie die zijn groot. Duitsland maakt grote sprongen met groene energie... waar Nederland veel moeite heeft om zijn doelstelling te halen. Minister Kamp op bezoek in Duitsland. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te praten over die verschillen, maar ook te kijken naar de overeenkomsten... en natuurlijk de problemen die die verschillen met zich mee zouden kunnen brengen. Wat is tot nu toe het meest briljante initiatief wat u hebt ontdekt in Duitsland... waarvan u zegt, dat moeten wij ook in Nederland? Ja, de Duitsers die zijn onder druk gekomen om over te gaan op duurzame energie... omdat ze hun nucleaire energie hebben afgeschaft... Dat konden wij in Nederland niet doen. We hebben maar één kleine elektriciteitscentrale die op uh, nucleaire energie draait, uh, borstelen. Uh, wij hebben dus een heel andere uitgangssituatie. Zij zitten inmiddels al een heel eind uh, op de goede weg voor wat betreft de productie van duurzame energie. Ik geloof dat ze zo'n 20% ongeveer uh, hebben. Wij zitten pas op 4%. Wij moeten dus nog een flinke inhaalslag maken. Daar zijn we druk mee aan de gang. En wij denken dat we bij het, uh, het ontwikkelen van onze plannen... ...en het realiseren van resultaten dat we heel goed zouden kunnen samenwerken met de Duitsers. Ook omdat wij niet alleen wat te vragen hebben aan de Duitsers, maar ook wat te bieden hebben. Ja, wat hebt u dan te bieden? Nou, we hebben te bieden dat wij in Nederland een deel van het Duitse elektriciteitsnetwerk in handen hebben. Tenet, het Nederlandse staatsbedrijf, heeft een belangrijk deel van het Duitse elektriciteitsnetwerk in bezit. Dan hebben we GasUnie, die een deel van het Duitse gasnetwerk in bezit heeft... Verder via onze Rotterdamse haven gaat er heel veel naar, naar Duitsland toe. Het is ook zo dat wij de grootste aardgasproducenten in Europa zijn en de grootste aardgasexporteur. Dus ook wat dat betreft kunnen we er voor de Duitsers het nodige betekenen en doen we ook al. En onze, ons bedrijfsleven heeft heel veel innovatiekracht en is bezig om nieuwe methoden om duurzame energie te ontwikkelen. Om dat gerealiseerd te krijgen en ook de Duitsers hebben veel innovatiekracht. En maar Zijn ze daar wel in, ge, in, in geïnteresseerd in Duitsland? Zeker als je bedenkt dat ze zo behoorlijk op weg zijn... om die doelstellingen te halen om uh, op termijn uh, zoveel mogelijk duurzame energie uh, op te wekken. Nederland heeft natuurlijk nog een flinke stap te maken. We hadden het over 4 à 5 procent op een percentage van 16... wat in 2020 moet worden gehaald qua ja. duurzame energie. Um, waarom zou Duitsland dan van Nederlandse initiatieven uh, willen profiteren? Nou, er zijn goede redenen voor. Als je met elkaar gaat concurreren op die duurzame energiemarkt, bijvoorbeeld met subsidiesystemen, dan kost je dat allebei veel geld. Als je dat niet doet, tussen Duitsland en Nederland, en ook in Europa niet, dan kun je erg veel geld besparen. De Europese Commissie heeft berekend dat je dan wel 10 miljard per jaar aan subsidiegeld in Europa zou kunnen besparen. Dus als wij samen met Duitsland dat op de goede weg kunnen helpen... Dan is dat een besparing voor Europa als geheel en ook voor onze landen. Maar het is ook zo dat uh, Duitsers, die hebben dus op dit moment veel windenergie, vrij veel zonne-energie. Uh, maar het is, er zijn ook momenten dat er geen wind is, dat er geen zon is en dan hebben ze toch elektriciteit nodig. En wij hebben in Nederland overcapaciteit van elektriciteitscentrales. En het zou dus heel goed kunnen dat we een gezamenlijke planning maken. Dat we de, uh, de duurzame energie die nu in Duitsland geproduceerd wordt ook uh, op een bepaalde manier inzetten in Nederland. Maar als zij daar tekort komen, dat dan de Nederlandse centrales... die voor een deel trouwens ook Duits eigendom zijn... dat die dan ook weer ingezet gaan worden. Maar is, Kortom, het, is het realistisch beeld op dit moment niet zo... dat Duitsland uh, vaker dan in Nederland zoveel wind- en zonne-energie uh, opwekt... dat het te veel opwekt en dat overschot aan stroom in Nederland dumpt? In dat geval. Maar en, dat leidt, nog... en dat leidt ook tot oneerlijke concurrentie, omdat in Duitsland natuurlijk die duurzame energie behoorlijk wordt gesubsidieerd. En dat leidt tot behoorlijke klachten van de Nederlandse energiebedrijven. Ja, is ook waar. Maar je, we komen uit de situatie dat we allemaal werkten met, uh, met centrales die het hele jaar doordraaiden. In Duitsland uh, voor een deel uh, op atoomenergie, verder op bruinkool, op, uh, op steenkool, in Nederland steenkool en aardgas. Uh, en die draait altijd maar. Maar daar zijn we mee opgehouden. We gaan nu uh, meer op uh, duurzame energie. En duurzame energie, ja, dat is heel anders. Ja, excuse dat ik onderbreek, maar mijn punt is natuurlijk... de Nederlandse energiebedrijven klagen over die grote groene groei vanuit Duitsland. Wat kunt u daaraan doen als minister van Economische Zaken? Nou, wat je eraan kunt doen is uh, je realiseren dat je in een overgangssituatie zit. Je maakt dus een overgang naar een nieuw systeem. En bij een overgang gaat het altijd gepaard met... Uh, met strubbelingen en dingen die opgelost moeten worden. En dit is daar een voorbeeld van. Maar we moeten ons niet, uh, niet uit het veld laten slaan door die strubbelingen. We moeten de grote lijn zien en zorgen dat we op de goede koers zitten... en ondertussen de, de problemen die we tegenkomen zien op te lossen. En dat kun je het beste doen als je dat in samenwerking doet. Duitsland, Nederland, maar wat ons betreft nog in breder verband liever. De Noordwest-Europese regio met ook...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 Voor 25 euro per maand de Samsung Galaxy S Advance. 550 minuten of sms'jes. Plus 500 MB. Ga naar hollandsnieuwenl zakelijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Het verzekeringsbedrijf van SNS heeft last van de onrust rond de bank, zo blijkt uit een interne notitie. Het management van SNS Reaal is bang de helft van de klanten te verliezen door de onzekerheid over de toekomst van de bank en verzekeraar. Vanochtend werd bekend dat de investeringsmaatschappij CVC Capital Investments bereid is bijna 2 miljard euro te steken in SNS Reaal. Universiteiten hebben vorig jaar 16 meer masterdiploma's uitgereikt dan het jaar ervoor. De universiteiten vermoeden dat de stijging te maken heeft met de langstudeerboete die inmiddels is afgeschaft. Studenten hebben extra hard gewerkt om hun studie op tijd af te ronden. De omstreden neuroloog Ernst janssen Stuur heeft een klacht ingediend tegen het ziekenhuis in Duitsland, waar hij tot voor kort werkte. Hij vindt dat zijn contract onrechtmatig is beëindigd. Het is niet duidelijk of hij weer aan het werk wil of uit is op een schadevergoeding. En staatssecretaris Mansveld ligt onder vuur van de oppositie in de Tweede Kamer. Ze heeft een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer gestuurd. PVV, CDA en D66 hebben er in een debat op gewezen dat dat wel had gemoeten. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Het is nog steeds onstuimig weer. Maar vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. En opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de tweede helft van de nacht gaat het in het zuiden van het land wat regenen. En de temperatuur blijft relatief hoog, met 5 à 6 graden. Morgenochtend regent het dan in het midden en zuiden van het land. In het noorden kan een enkele bui voorbij trekken, maar verder blijft het daar droog. In het noorden is ook kans op af en toe wat zon. Morgenmiddag trekt de regen langzaam naar het oosten weg, maar het betekent wel dat Limburg en Oost-Brabant een vrijwel verregende dag zullen hebben. De middagtemperatuur komt uit op 5 tot 8 graden. De wind is morgen zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zeen op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. En zaterdag is het guur weer met enkele natte sneeuwbuien. Het wordt dan een graad of 5. In de nacht van zaterdag op zondag kan het een beetje vriezen. Zondag begint dan droog, maar later op de dag gaat het weer regenen. Na het weekend is het eerst zacht, maar vanaf dinsdag wordt het kouder met kans op sneeuwbuien. ANB Verkeersinformatie. Het is een relatief normale avondspits. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Utrecht en Rotterdam. Ik noem de opvallende files Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk. Tussen Naarden en 1 Brugge staat nog 10 kilometer file, maar de rijbaan is wel weer vrij. Ook bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de Afrit Maarn 6, de nasleep van een ongeluk, de weg is vrij. Verderop richting Zwolle op de A28, tussen de Afrit Ermelo en de Afrit Elsbeet 7 kilometer. Kilometer. Dat staat nog wel goed stil, want eh, door een ongeluk is de linkerrijstrook nog dicht. Elders op de A28 van Assen naar Groningen, tussen Assen en Vries, 6 door een aanrijding. En de A73 van Nijmegen naar Maaspracht, tussen Saarder en Saarderheiken en Venlo-Zuid, 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie.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 5 over overal 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Syrië en Iran dreigen wraak te nemen op Israël... vanwege een Israëlische luchtaanval op Syrisch grondgebied. De aanval van de Israëlische luchtmacht was volgens het Syrische leger... gericht op een militair onderzoekscentrum. Volgens Israël ging het om een konvooi dat wapens van Syrië naar Libanon vervoerde. In Beirut, onze correspondent voor de regio, Sander van Hoorn... Sander, hoe serieus moeten we deze dreiging van Syrië en Iran nemen? Altijd serieus natuurlijk. Het zijn gezworen vijanden, vooral Iran en Israël dat gezegd hebben. Van Syrië denk ik dat je niet zoveel uh, hoeft te verwachten. Ze hebben uh, aangekondigd dat ze om een veroordeling door de VN gaan vragen, maar een tegenaanval ik zie het nog niet gebeuren. Dat zou namelijk het risico betekenen op een oorlog. En uh, Syrië lijkt me, heeft op dit moment zijn handen vol aan de strijd tegen de opstandelingen. Uh, Iran is een iets ander verhaal maar ook zij zullen snappen dat op het moment dat er uh, een, een aanval vanuit Iran komt, dat je een regionale oorlog krijgt. En de vraag is een beetje of hun partner Syrië daarop zit te wachten. Dus ik verwacht op in eerste instantie niet een directe rakettenregel op Tel Aviv, bijvoorbeeld. Ja, volgens Israël waren er wapens voor Hezbollah. Kunnen we wel iets van Hezbollah verwachten? Uh, ook dat denk ik niet, want uh, ze uh, overleggen, dat is bekend... ...en uh, Hezbollah zal alleen maar uh, een aanval openen... ...op het moment dat ze denken dat ofwel Iran ofwel Syrië daar iets bij opschiet. En geen van beide lijkt me op dit moment het geval. Maar dan hebben we het over een directe aanval. En dat speculeren daarover, dat is ook een beetje gerechtvaardigd... ...omdat uh, Iran zei dat ze het in Tel Aviv zullen merken. Maar de vraag is een beetje wat voor een aanval ze dan over spreken. Er zijn eerdere vergeldingen geweest... Bijvoorbeeld vanuit Syrië en vanuit Hezbollah. Maar dat was dan vele malen later. Uh, uh, en, en op een plek buiten Israël... Uh, er wordt bijvoorbeeld teruggespeculeerd dat de aanval op een aantal Israëlische toeristen in Griekenland... dat dat een vergelding was van Hezbollah... voor uh, een eerdere liquidatie van Israël. Nou ja, dat soort dingen betekent dus dat er op vele manieren... een vergelding kan komen. En dat hoeft helemaal niet meteen te gebeuren. Oké, okay, schuiven die dreiging even terzijde. Um, is er al meer duidelijk over wat er nou gebombardeerd is? Is door Israël? Teleurstellend? Nee... Um, zij zeggen zelf, uh, en dat zeggen Westerse inlichtingendiensten, diplomaten en de Syrische oppositie... ...dat het om een konvooi ging. Uh, Syrië, zoals je zei, zegt dat het om een, een onderzoeksinstituut uh, ging. Ik, ik, ik vind het lastig, want uh, wat ik zelf heb waargenomen is dat er de laatste tijd... Uh, ...heel veel spionagevluchten van Israël boven Libanon waren. Uh, het is in het grensgebied, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Met andere woorden, als je boven Libanon vliegt, dan kan je die plek waar vandaag iets gebeurd zou zijn... Geleden, kan je echt heel duidelijk zien liggen. Um, maar je gaat niet heel uitgebreid... spionagevluchten uitvoeren, soms urenlang... Op het moment dat het alleen maar om een convoy gaat, want dan heb je inlichtingen dat dat gaat plaatsvinden en dan bombardeer je dat op dat moment. Dat wijst dus inderdaad meer op de Syrische variant. Maar je merkt ook, ik ben nu aan het speculeren op grond van informatie die ik zelf heb en wat andere bronnen zeggen. Iedereen is aan het speculeren, want de eerlijkheid gebied om te zeggen, dat niemand het op dit moment zeker weet, behalve dan natuurlijk de piloten die die bom hebben afgevuurd. We zetten achter dit verhaal voorlopige punten, dat de feiten helderder worden. Sander van Horen, dank je wel. Voor het eerst wordt in China openlijk gesproken over het afschaffen van werkkampen. Geschat wordt dat er nog steeds tussen de 60.000 en 300.000 mensen zitten opgesloten in werkkampen. Zonder dat ze ooit voor een rechter zijn geweest of dat ze een advocaat hebben gezien. Maar er lijkt wat te veranderen. Dit product is produced by Unit Aid, Department 8, Mashantia Labor Camp. Dat stond op een vervrommeld briefje dat een Canadeese in december vond. Het zat verstopt in het halloweenpakket van haar zoontje. Mensen werken hier 15 uur per dag en moeten een straf van 1 tot 3 jaar uitzitten. Het zijn dit soort briefjes die de wereld er weer aan herinneren dat er nog zoiets als werkkampen bestaan. In de ene grootste economie ter wereld, China. Mensenrechtenorganisaties en advocaten pleiten al jaren voor afschaffing van het systeem dat in China heropvoeding door werk wordt genoemd. Het grote probleem is dat het geen grondwettelijke basis heeft. Het druist tegen alle wetten in, zegt advocaat Li Van Ping. Samen met elf andere advocaten schreef hij een open oproep aan het ministerie van Justitie, waarin ze opriepen het systeem te hervormen. Er is geen openheid over het proces. Er komt geen advocaat of rechter aan te pas. Je kan zomaar worden opgepakt en in een werkkamp worden weggestopt, zegt hij. Het heropvoeding door werksysteem bestaat al sinds de jaren 50... en was oorspronkelijk bedoeld om mensen voor lichtere vergrijpen... niet naar een rechter in de gevangenis te sturen, maar het aan de politie over te laten... zodat ze heropgevoed werden. Tegenwoordig verdwijnen ook mensen die hun mening te duidelijk geven... of protesteren zonder proces of rechter richting werkkamp. Zoals mevrouw Chao Shun Li. Ik zat er anderhalf jaar omdat ik pamfletten had uitgedeeld. En omdat ik niet heb bekend, stond ik dag en nacht onder toezicht. Dat is niet menselijk. Iedereen was verbaasd toen de voorzitter van de politiek en rechtencommissie in Peking opeens drie weken geleden aankondigde dat het werkkampensysteem zou worden afgeschaft als het volkscongres dat in maart zou goedkeuren. Maar niet lang na deze berichtgeving spraken de staatsmedia niet meer over afschaffen, maar over hervormingen. En de vraag is sindsdien wat voor hervormingen en hoe? Het he Volkscongres heeft het al eerder over hervormingen gehad, zegt advocaat Lee, maar nog niet eerder over afschaffen. Dat zou nieuw zijn. Maar mevrouw Chun li is minder hoopvol. Uh, is kan... Het is onmogelijk om het werkkampensysteem systeem en in de nabije, nabije toekomst af te schaffen, zeker voor dit, dit leiderschap. leiderschap. Ze zullen het alleen afschaffen als ze denken dat er geen mensen meer zijn die hen kunnen bedreigen. Een bijdrage van correspondent Marieke de Vries. Wie wel eens in Parijs is geweest, die herkent ze misschien de klokken van de Notre Dame. Zo klinken ze, of beter gezegd, zo klonken ze tot voor kart. Kort, niet meer helemaal zuiver. En daarom zijn ze aan vervanging toe. Zojuist zijn negen nieuwe klokken in kolonnen... over Champs-Élysées naar de Notre-Dame gereden. En een leuk detail is misschien dat de grootste klok... door een Nederlandse klokkengieterij is gemaakt. Rollinker bij de Notre-Dame de klokken die zijn in open vrachtwagens door de stad gereden. Was er veel bekijks? Nou, ik moet zeggen dat uh, hier bij de Notre Dame is heel veel bekijkt. Er zijn echt honderden mensen op afgekomen. Er is een tribune gebouwd uh, uh, waar mensen kunnen kijken. Hoe die klokken staan uitgestald bij de ingang van de Notre Dame. Uh, langs het parcours ging het langs de Triomphe, het kwam langs de Place de la Concorde, weet je wel, met die grote obelisk. Daar stonden wel wat mensen en mensen voelen zich toch verbonden aan die klokken. Want je moet niet vergeten dat dit geluid altijd klinkt... bij belangrijke gebeurtenissen. Zo was bijvoorbeeld bij het einde van de, van, de van de Eerste Wereldoorlog... bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Eh, na 9-11 klonken die klokken ook. En bijvoorbeeld ook bij eh, het sterven van de paus in 2005. Eh, allemaal dat soort gebeurtenissen klinken. Die tellen dus ze horen bij de stad, zeggen mensen. Vandaar dat ze toch even kwamen kijken... Dit is het laatste moment waarop ze ze kunnen zien. Straks worden ze in die toren gehezen, dan kun je ze alleen nog maar horen natuurlijk. Ja, wat we net hoorden, dat waren dan de oude klokken. Ik vond het best wel lekker klinken. Waren ze echt zo slecht? Nou ja, wat er gebeurd is, is uh, in het verleden uh, bij de Franse revolutie... werd alles wat met de kerk te maken had, met het koningshuis te maken had, werd vernieuwd. De klokken werden eruit gehaald, naar beneden gehaald en kapot gemaakt. Uh, gesmolten en verkocht. Dus na de Franse revolutie heeft men geprobeerd die klokken te herstellen. Maar men deed dat met een soort brons dat niet echt duurzaam was. Het was een, een lage kwaliteit brons. En wat je nou merkt is dat na die niet 200 jaar de, waarin ze intensief gebruikt zijn... dat dat materiaal als slijtage uh, leidt. Dat uh, de tonen niet meer helemaal goed klinken. Het klinkt een beetje uit zijn verband zeggen experts. En daarom was het nodig, volgens sommigen om nieuwe klokken te gaan maken. Dat is ook wel weerstand tegen, want de anderen die, die wijzen weer op het historisch belang... van die oude, maar misschien versleten klokken. Die zeggen, die moet je laten hangen, die had je niet moeten vervangen. Nou, dat station, dat zijn we inmiddels gepasseerd... met de komst van negen nieuwe klokken. Uh, eigenlijk is er nog er dan uh, eentje nog bij, het is de tiende... Die is blijven hangen, dat is de alleroudste, ook de zwaarste klok die je daarnet hoorde. Dat is de Emmanuel, die is al 400 jaar, hangt die dat. En dat is ook de klok die dus nu blijft hangen, want de negen anderen worden vervangen. En dat is een heel patriotisch verhaal wat je vertelt. Als er dan acht klokken in Frankrijk zijn gegoten, maar de grootste en de belangrijkste in Nederland. Uh, wat is daar het verhaal achter? Ja, het is uh, voor heel veel Fransen misschien een pijnlijk punt. Aan de andere kant, uh, het was misschien het beste ook wel voor uh, dat carillon van kerkklokken daarin. Want die Emmanuel, die oudste klok die de lage toon heeft... die moet precies corresponderen met de acht Franse klokken die erbij worden gehangen. En om dat te kunnen overbruggen hadden ze een zogeheten bourdon nodig. Een hele lage, grote klok. En ja... Wie hebben de experts in huis om dat precies te kunnen laten afstemmen op elkaar... om een overbrugging te kunnen verzorgen? Dat waren de Nederlanders van Ijsbouts, zeggen ze zelf. Dat zij de enige zijn die dat zouden kunnen maken. En dus inderdaad kwamen ze hier net langs gereden uh, Acht Franse klokken die iets kleiner waren dan de grootste de voorste, de Nederlandse. En toevallig of niet een oranje lint eromheen. En hey, wanneer gaan ze herrie maken? <laughs> nou, en die maken als het goed is, niet Tim. Al een Paas is de eerste keer dat de Parijzenaren de klokken kunnen luiden. Dus dat is 23 maart. Dan zullen ze voor het eerst klinken. Tot 25 februari kan iedereen, ook toeristen, ze nog bekijken in de Notre Dame. Daarna worden ze omhoog geheten. En op 23 maart horen ze ze dan voor het eerst. Rondinker, dank je. Hoe lang duurt het nog voordat SNS is gered? Straks bespreken we de verschillende scenario's. Hoe gaat het om de wegen, Wijnald Smaan, bij de AWB? Ja, het is vrij druk, maar 180 kilometer file. We zien het wel vaker op een donderdagmiddag. Vooral rond Utrecht staan veel files naar het zuiden op de A2 en de A27. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is weer vrijgegeven. Boven Harderwijk was een ongeluk bij Elspet. De A28 van Assen naar Groningen nog niet. Bij Vries 6 kilometer file. En de A73 bij Venlo loopt vol naar het zuiden. Voor Venlo Zuid 5 kilometer. En dat komt door een spoedreparatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk... Patiënten van de omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur... die door hem in het ziekenhuis in de Duitse heilbron zijn behandeld... die hebben geen medische schade ondervonden. Janssen-Steur mag in Nederland niet meer als arts werken... omdat hij bij het medisch spectrum Twente ernstige fouten heeft gemaakt. En daarom zocht hij zijn heil in Duitsland. En daar is het volgens het ziekenhuis allemaal goed gegaan. Er is geen einzigen concrete inwijs op ärztliche ernstige van dokter J.S. Ik wiederhole, er is geen enkele concrete inwijs op ärztliche beheerlijke van dokter J.S. Directeur Jankes van het Helbron Ziekenhuis is opgelucht... dat hij kan vertellen dat Janssen Steur in zijn ziekenhuis... geen slachtoffers heeft gemaakt. Alle 443 patiënten van een neuroloog zijn onderzocht. We hebben omgehend gehandeld. Het ziekenhuis roept Janssen Steur direct op het matje als blijkt wie hij is. Dokter J.S. zelfs had nog aan dezelfde dag... Alsoe am vrijdag den 4 januari zijn tätigheid am unterem Hause beendet. De neuroloog stapt direct op diezelfde dag en het ziekenhuis opent een hotline. 13 patiënten melden zich, maar zij blijken goed behandeld te zijn. Toch komt uit het grote onderzoek naar voren dat 11 patiënten onvoldoende behandeld blijken te zijn. Maar aan geenem dieser Fällen war Dr. J. S. eigenverantwortlich beteiligt. De neuroloog had er niets mee te maken. Ook de burgemeester van Helbron is tevreden met dit rapport, vooral omdat hij ook voorzitter is van de raad van toezicht van het ziekenhuis. De reputatie stond op het spel. En is het vertrouwen in die artsen die hier aan de klinieken werken natuurlijk een hoog goed en dit is voor ons allen van hoogste wichtigheid. Hij baalt ervan dat minister Schippers had geroepen dat het ziekenhuis beter even had kunnen googelen voordat ze Janssen Steur in dienst namen dat ik daarover nu niet gerade gelukkig ben... als deze ministerin dan erklärt... Also, die SLK-kliniken hadden ja einfach googeln müssen... dan wären die ganze voorvallen praktisch uh, sofort klar gewesen. Dit halte ik schon voor leicht cynisch. Zag maar in deze duidelijkheid. Cynische uitspraken, zo zegt hij. En hij vult aan, de minister had ons ook wel even kunnen vertellen... wie Jansen steur was. En hierbij verwijst hij naar Europese afspraken... waarin staat dat slecht functionerende artsen gemeld moeten worden. Er is een EU-richtlinie, een EU-richtlinie over EU de beroefsvrijzijkheid. Naar de sachverhalte, ik ziteren, die Anlass aan de kwalificatie... of aan de seriositeit des de te twijfelen... ...aan de nationale behörden in de EU gemeldet werden müssen. En Jan Steur zelf heeft zijn advocaat op het ziekenhuis afgestuurd... ...om zijn ontslag aan te vechten. Niet omdat hij wil terugkomen, maar omdat hij geld wil zien... Want vandaag is duidelijk geworden dat Jans Steur in dit ziekenhuis geen fatale fouten heeft gemaakt. Een bijdrage van Matthijs Holtrop. Hoeveel tijd heeft SNS Reaal nog om een oplossing te vinden voor de problemen? Zelf heeft de bank gezegd dat er voor 14 februari een doorbraak moet zijn. Vandaag werd in ieder geval een naam bekend. CVC Capital zou grote interesse hebben. Sylvester Eifinger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hoogleraar Financiële Economie van de Universiteit Tilburg. CVC Capital, wat kunt u ons over dat bedrijf vertellen? Banken, de drie grootbanken zitten daar ook in, maar het allerbelangrijkste is... het is een private investeerder die ook een horizon heeft... zoals zo so vaak private equity heeft, van drie tot vijf jaar. Dus met andere woorden, die kunnen zeg maar nu de goede onderdelen kopen. De good bank, om maar zo te zeggen. Dus uh, SNS, uh, ASN, uh, eigenlijk de verzekeraar, uh, maar het property-gedeelte, het property-finance-gedeelte... de vastgoedportefeuille waar dus de grote problemen in zitten... die kan dan gesepareerd worden. En die kan dan uh, zeg maar door uh, de overheid eventueel uh, geholpen door het consortium van de drie grootbanken zeg maar uh, gekocht worden. Wat is schetst, nog... u, schetst u dan even de rol of de, de betrokkenheid van de drie grootbanken in CVC? Hoe, hoe die zijn, dat uh, ja, die uh, private investeerders, die hebben altijd zekere met een deelneming in, in zo'n uh, uh, private uh, equity investeerder, want die halen hun geld eigenlijk ook op bij de banken. Alleen het grote probleem, en u weet de rente is heel erg laag, dus als Eigenlijk heel aantrekkelijk voor private uh, investeerders. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat op dit moment... de minister hè, die uh, de regie heeft samen met de Nederlandse Bank... die uh, heeft natuurlijk nu nog een andere mogelijkheid... opzicht zou het voor de minister beter uitkomen als CVC Capital de zaak overneemt. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar Wat u weet is het belang van, he? van CVC Capital? Want u zegt het is een langere investeringshorizon die ze hebben. Drie tot vijf jaar. Ja. Hebben ze dat vastgoed? Dat kunnen ze dan met een beetje geluk uh, weer voor... Nee, een, dat uh... komt in de bad bank. Hè. Dat... Dus het vastgoed komt in de bad bank. Zij willen alleen maar de goede onderdelen hebben. Dus met andere woorden dat er wordt gesepareerd. En daar betalen ze een bepaalde prijs voor... Uh, En wie zit dan opgeschreven met die, met die bad bank, met die vastgoed? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk toch de overheid, die uh, inderdaad die portefeuille krijgt. Uh, en natuurlijk uh, de banken, die uh, op dit moment uh, onder druk staan om te participeren, ter waarde van 400 miljoen. Dus uh, Want u weet natuurlijk dat de banken, natuurlijk, uh, zeg maar anders, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor. Waarbij dus twee sporen lopen. Nou, we, maar, laten we proberen simpel te houden. Ja. In plaats van even die twee sporen af te lopen. Als ja. CVC Capital uh, de bank overneemt. Uh, dan weten we natuurlijk ook dat een private equity de zaak gaat saneren, uh, nog winstgevender gaat maken en uiteindelijk uh, weer wil verkopen. Dus dan hebben we misschien over een langere investering, maar ja. dadelijk met, met zo snel mogelijk kort rendement voor CVC Capital zelf. En niet zozeer voor, voor, de, voor de bank zoals die nu bestaat. Uh, dat vraag ik me af. Ik denk dat CVC een lange horizon, wat ik al zei. Private equity investeerders hebben meestal een horizon van drie tot vijf jaar. Dus met andere woorden, die kunnen zich een lange horizon permitteren. Dat kan natuurlijk SNS Reaal in deze huidige situatie... nog de, uh, uh, de minister met de Nederlandse Bank kunnen zich dat niet permitteren. En daar zit denk ik het grote probleem. Alleen er is nog een ander probleem. En dat wou ik eigenlijk even uitleggen. He. Dat die private investeerder natuurlijk belang heeft... om zo lang mogelijk te wachten. Omdat ze daarmee... ...in wezen de goede onderdelen van SNS voor een, ja, voor een, voor een koopje kunnen krijgen. Ja. Het is in het belang van de minister en Nederlands Bank om zo snel mogelijk een oplossing te hebben. Oké, okay, dus wanneer dus... denkt u dat die deal wordt gesloten? De minister wil natuurlijk nog, als het even kan, dit weekend. Maar ja. CVC kan best wel even wachten tot 13, 14 februari. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar wat gaat er gebeuren, denkt u? Uh, dat weet ik niet. Dat ja. weet ik echt niet. Uh, daar is de informatie diffuus voor. Ik weet wel dat uh, uh, nu die andere oplossing zeg maar, van NL Financial Investments, dus zeg maar de overheidsstichting van ABN, AMRO en ACR, nu als, als parallel spoor loopt. En dat is natuurlijk vooral bedoeld als drukmiddel voor CVC. Hè? Ja. Hè? Dus met andere woorden, CVC moet nu op zijn tellen passen, wat de minister en de Nederlandse Bank zeggen. Ho, ho. Als jullie het spel zodanig spelen dat je zeg maar uh, tot het volgende weekend weer wil wachten uh, en dus eigenlijk voor uh, een bodemprijs wil krijgen, uh, dan, ja, dan krijgen we een probleem en dan kunnen we eventueel overwegen. En de minister heeft dat instrument daarin uh, in het kader van de interventiewet om dan inderdaad die meer publieke oplossing te kiezen en AZR te verkopen en is... gewoon zelf te participeren in SNS -rehaal. Het is buitengewoon ingewikkeld, maar wel spannend. We gaan het zien de komende dag. Zodat we ook hier van de <laughs> Universiteit Tilburg. Ik denk maar, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hey Mario, goedemiddag. NRC Handelsblad besteedt in het economiekatern aandacht aan Shell... waar een stille verandering gaande is. Wie Shell zegt, zegt olie... maar het bedrijf richt zich steeds meer op de productie van gas... en op een nieuwe techniek die van goedkoop gas... dure en schonere olieproducten kan maken. Vorig jaar produceerde Shell voor het eerst meer gas dan olie. Volgens de krant een historisch moment voor de vroegere koninklijke olie. Het bedrijf loopt daarmee voorop. Olie zal in de komende decennia bij lange na... niet aan de groeiende energievraag kunnen voldoen. De BBC heeft een interview met Tanja Nijmeijer op de website. Een verslaggever van de Britse publieke omroep sprak haar op Cuba... tijdens een pauze in de vredesonderhandelingen... tussen de regering van Colombia en de rebellen van de FARC... waar Nijmeijer zich dus bij heeft aangesloten. Tanja Nijmeijer hoopt op vrede en zegt in het interview... dat ze nergens spijt van heeft. Ik heb niet to te gebruiken. Ik heb politics om politiek in een land waar politiek violence. I wasn't able to keep on living in Holland and have a good life and, and have my job thinking about other people in, in other places of the world who are living a miserable life. Tanja Nijmeijer verklaart hier dat ze er niet zelf voor gekozen heeft om geweld te gebruiken... maar dat dat de manier is waarop in Colombia politiek wordt bedreven. Verder kon ze het niet aanzien in wat voor ellendige omstandigheden sommige mensen moeten leven. Het hele interview staat op de website van de BBC. En een bericht dat momenteel de hele wereld lijkt rond te gaan gaat over ja, braaksel van walvissen. Een man uit Morken in Noordwesten Engeland vond een hele vreemde steen op het strand. En omdat zijn hond er wel erg veel belangstelling voor had, keek hij nog eens goed naar die steen. I went onto my laptop and I put whale vomit into the laptop in Google and of course up comes ambergris and it's kind of snowballed from there. Ambergris, waar die man het over had. Het is een hartwasachtig wasachtig product uit het darmstelsel van potvissen. En die man heeft geluk, want het wordt ook gebruikt als geurstof... bij de productie van parfum. Hij heeft naar eigen zeggen al een bot van 50.000 euro gehad voor de steen. Nog een berichtje uit Groot-Brittannië... waar een cd met 30 minuten stilte een enorm succes is. De cd is opgenomen in de kerk van Sint Pieters in het Zuid-Engelse Seaford. Jawel, een half uur lang is alleen af en toe het kraken van de houten banken... wat voetstappen en in de verte wat verkeersgeluiden te horen. Schrijfjes is razend populair en uitverkocht. Stilte, stilte. Kunnen we even de tune stoppen om even te genieten van de stilte? Dat is wel een beetje Heerlijk. Raar, <laughs> nou, Zesri, gaan we gewoon weer verder. Stilte of niet? Dankjewel. je wel.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 Dat ze echt verdiend pensioen uh, mag gaan houden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Audi A4 Business Edition 1.8 TFSI en 2.0 TDI zijn standaard uitgerust met wel 12 extra opties. Zoals 17 inch lichtmetalen velgen, vierspaaks lederen stuurwiel, 4 parkeersensoren, 35 watt Xenon Plus, MMI-navigatie met 6,5 inch kleurenscherm, miljoenen metaaldeeltjes in een metallic klak. En toch vanaf slechts 32.800 euro. Oftewel vanaf 287 euro netto bijtelling per maand. Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi. Voorsprong door techniek. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuilde grond te staan. Oh.